De bestuurder is er na de aanrijding van doorgegaan in de auto. De politie weet wie het is en roept hem op zich zo snel mogelijk te melden. In de omgeving van Oosterhout zoeken meer dan 200 mensen naar een vermiste man van 53. Hij verdween vorige week zondag. Vermoed wordt dat hij tijdens het wandelen omwel is geworden. Een vriend van de vermiste man heeft de zoekactie georganiseerd. De politie coördineert en begeleidt de zoekactie. Ook de brandweer helpt mee. Een vrouw is afgelopen nacht in Beeldhoven in een groot zinkgat gefietst. Dat was ontstaan na een breuk in de waterleiding. De fietser vond het leuk om door de grote plassen te rijden die door de breuk waren ontstaan... maar zag over het hoofd dat er een flink gat in de weg zat. De vrouw is niet gewond geraakt. Toen de watertoevoer werd afgesloten om het gat leeg te pompen... ontstond zoveel druk dat er een paar straten verderop nog twee leidingen braken. Een flat kreeg daardoor te maken met wateroverlast. De G7 is volgend jaar toch niet op een van de golfresorts van president Trump. Op het besluit om de top op het resort bij Miami te houden... kwam meteen kritiek, ook vanuit zijn eigen partij... omdat het gratis publiciteit zou zijn voor Trumps hotelketen. De G7 is nu mogelijk op het presidentiële buitenverblijf Camp David. De Marathon van Amsterdam is gewonnen door de Keniaan Vincent Kim Chumba. Hij liep een tijd van 2 uur, 5 minuten en 9 seconden. Het wereld het is afwegen bewolkt en vooral in het zuidoosten regenachtig bij 12 graden. In het noordwesten blijft het nagenoeg droog, is er kans op zon en wordt het 14 graden. In de nacht en morgenochtend soms veel regen, in de middag droog en dan gaat op 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De wegwerkzaamheden op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen veroorzaken een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest.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 Finn in ZFM. ZFM. Dat maakt Mama zegt dat er man en oude cijfers bij is. En tanden loet zij uit dat kind de is hier zo fris. Roetse blaaster deelt met brede weer haar je erop. Kom op. Maar potsel roep ze geel, de zit zit in mijn.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 Mijn uh, grootmoeder was eerst getrouwd met een draaier van Lutertje en daar had ze één zoon van en later kreeg ze nog vier zoons en vijf dochters van Jaap Keur, Jaapakertje. Ja en toen woonden jullie dus allemaal. Uh, wij, al... wij woonden in de Jakeniersstraat op nummer 36. Daar heb ik 40 jaar gewoond. Ook daar uh, heb ik daar 40 jaar. Met de bakkerij gezeten en toen ben ik verhuisd naar het Raadersplein. Daar heb ik het nog 13, 14 jaar gedaan. En Toen ben ik gestopt en daar woon ik hier op het Be Ja, Dat wist ik, op het ja. En Dat huis, is dat speciaal voor jullie gebouwd ja, daar? Mijn vader heeft dat in 1913 laten bouwen. Hij had een halfbroer, Jaap Luther, Jaap, Jaap Draaier. Die was aannemer, die heeft ontzettend veel gebouwd hier op Zandvoort vroeger. De hele Brede Rood, is wat vol.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 Amsterdam, waar ik zoveel van verteld had. Stapel van lief, een stralende zon. Wat gaf het dan als je geen geld had? Kon net nog traktieren op friet en een film. Hand in hand zaten wij daar paterren. We zagen de grachten het waterlijk blij. En keken in het park naar de sterren. Ik zei, dit was een dag.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 Teuneut. Teuneut. Ja, want ik was en, natuurlijk ook een Haltenstraat uh, geboortig, hè? Ja, en daarna kwam de, de winkel van uh, Corrie de Kaarshoek erin. Ja, precies. Ja, die zitten dus ook al heel veel jaartjes. En op de andere hoek zat de bekende damesmodezaak van de wagen van de familie Dikkert. En ja, dat is altijd wel een modezaak gebleven, maar wie er allemaal in gezeten hebben, dat weet ik niet. Is ook niet, niet belangrijk. Nee.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 Die hebben daar ook heel lang gezeten volgens Die mij. Die hebben he? er altijd gezeten. Want Hollenberg heeft later heeft daar een dancing van gemaakt. Ja, en toen is Duistergas daarin gekomen. Nee, ook ook Duistergas, ja, onder andere. Ja.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 En later is het hele spul gekocht door Boudewijn voor de opslag van zijn haringwagens en dergelijk. Op nummer 32 woonde Courage. Die, die heette Kerkman met zijn schelpenhandel. De Kouras was zijn bijnaam. Was zijn bijnaam ja. Oh, heb... wij bezochten nooit anders of veel de maar daar ben ik later achter om Ete Kerkman. Ja. En op nummer 34 had je het loodkietersbedrijf van Willem Weber.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 Wilt u bellen, dan is dit een mooie gelegenheid. 5730393. We wachten op mensen die ons nog veel meer kunnen vertellen. En we gaan even naar Jan Pol naar de muziek. Dank u wel. je bruin, je wit, een halfje casino. Bij elke tweede rol beschuit, een krentenbol cadeau. Ik loop te zeulen met die mand, dat is een heel gedoe.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 als u dat die plekker wint, dan bent u niet goed wijs, Mevrouw, mijn krentenbrood is op en ik heb geen cadet. Wil wel een dansje voor u doen, wat ik was bij het ballet. Hé, hey, word wakker, hier is de wakker. Die arme stakker, wat een gejcker. Hey hey, word wakker, hier is de stakker, hey, hey, wakker. Ja. Schuif eens naar nou me. Jan, waar hebben we naar geluisterd? Nou, hé hey, hé, hey, wie is de bakker? Wie is de bakker? Het kan niet beter. Ja. Het kan niet beter, want we hebben hier aan tafel bakker Maarten Keur. En...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 En de naam was De Lantaren. Meneer Zevergs belde en zei dat was de Lantaren. En toen ja. ging bij ons ook weer een lampje branden. We meneer, zijn aange. Meneer Zeverrechts bij deze hartelijk bedankt. He. We zijn aangekomen bij, bij jullie bakkerij. Ja.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 Ja, de bakkerij. En dus dan liep je zo schuin als je vanuit de halve staat aan. Dan ja, het stond het, dan op schuin. Stond schuin. Een ja. Dan zag je die mooie stekel erboven. Had dat een bepaalde betekenis? Nou, dat het is, uh, ik denk dat het de handelsnaam van mijn vader geweest is. We hebben het er nooit over gehad. Hij heeft die handelsnaam nooit echt gebruikt. Want het is altijd bakkerijkeur geweest. Ja, ja. Inderdaad. Ja.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 Ik zei, nou dan moeten we eens gaan kijken. Dus de woonkamer hebben we weer verbouwd. Hebben we ook magazijn van gemaakt achter de winkel? En toen zijn we boven gewoond En hoeveel ja. kinderen heb je gegeven? Ik had twee kinderen. ja twee kinderen. Twee kinderen, ja. Een ja. Dus, uh, jongen en een meisje?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 Peace.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 Precies. En op nummer twee van de bekende strandpachter, Jas Bol. Daar kwamen we altijd op het strand. Ja, bij Bol, het was ja. echt een heel bekende strand, En was dat altijd. En nummer drie had je voor de oorlog, ik denk tot en met 1938, de fietsenhandel van Pol. En daarna is Piet Kerkman erin gekomen, de kruidenier. Je had een heel klein kruidenierswinkeltje daar zo.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 In heeft gevestigd. En was dat ook een familie van jullie die draaier? Want nou, het net zat dat je... wel in de familie van mijn grootmoeder. Ik wou net in de zitten? Ik weet het niet, want er zijn zoveel draaiers in Zandvoort, dat is heel moeilijk te achterhalen. Um, een draaier heeft eerst vanuit de achter, vanuit de loods verkocht die de groenten en later hebben ze het verbouwd. De zoon Jan, en die heeft toen een zaak de winkel gemaakt in het woonhuis.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 En natuurlijk het ijsje van 10 cent hè? Nee, 2 cent. Nee, ik was oh, bescheiden. Ik <laughs> was bescheiden. Op nummer 12 had je bol de aardappelhandelaar.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 er stond dan zijn vrouwtje met twee blote borsten Met goudbruine korsten vooraan in de vitrine En heel dicht tegen aan stond de slager Gebakken en mager voor iedereen te zien De moraal! Bent u getrouwd, gaat u dag en nacht werken Laat dit u dan merken, verwaarloos loopt uw vrouw Want vroeg of laat zoekt u haar dan in Dit was Johnny Blanco en die he had het... Een lied van de warme bakker. Nou, toepasselijker kan niet, niet op deze dag. Ik vind weer fantastisch de muziek die er weer uitgezocht is. Dankjewel Jan Kool. En we spreken verder met Maarten Keur. Want we zijn al een aardig end aan de wandel. In de Diakoniehuisstraat. Die hebben we al achter ons gelaten. We zijn inmiddels in de wat deftigere van Ostalestraat. Een leerling van Frans Hals las ik in het straatnaam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 Een wasserette in de Oost-Adenstraat? Ja, in, in, in de Oost-Adenstraat Oost heb jaren een wasserette gezeten van mijn neef, ja, uh, Adriaan Keur. Uh, uh, en die hadden een dochter, Maya Keur. Uh, Maya, ja, Want daar zat ik mee in de klas. Ja, Maria, dat vroeg, En die ja. hadden op die deuren uh, een auto geschilderd. Dat op die garage deuren. Later is dat erop geschilderd, ja. ja, maar ja. Daar zat die wasserette. Daar zat die wasseretten. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, wat En op nummer 20 van de Gijskeur, de Kouwe, hij had daar een metselbedrijf.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 Dankjewel Ankie, dankjewel Maarten, dankjewel Jan-Kol, dankjewel Kort Draaier voor de muziek. Het was weer een 41 programma. Volgende week hebben we de badarts Gerard Mol hier in de studio. En dan gaan we praten over ja, hij zijn 50-jarige 50 badarts hier in Zandvoort.